Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Om drugsproblemen in de haven van Rotterdam tegen te gaan... worden mensen die in die haven werken of willen werken nog beter gescreend? Dat er nog beter gekeken wordt in de registers... Uh, wat personen in het verleden hebben gedaan, na te trekken. Nou, Dat gebeurt voordat ze in dienst treden, tijdens dat ze in dienst zijn, periodiek... En ook daarna. De bedrijven krijgen daarbij hulp van de inlichtingendienst AIVD. Het gaat vooral om havenmedewerkers met functies die interessant zijn voor drugsmokkelaars... zoals planners bij terminals. Het openbaar vervoer wordt nog steeds minder vaak gebruikt dan voor corona, zegt het CBS. Vooral in de ochtend- en avondspits zijn er minder reizigers die in- en uitchecken. Al waren het er vorig jaar al wel meer dan in 2021. De NS zei eerder al dat het waarschijnlijk nog drie jaar zal duren voordat alles weer bij het oude is. En medewerkers van kenniscentrum Rutgers worden uitgescholden en zelfs bedreigd, dat zegt de directeur op Twitter. Het heeft te maken met het voorlichtingspakket dat ze hebben gemaakt voor basisscholen. Daarin worden onder meer relaties en seksualiteit behandeld. Sommige mensen zijn boos omdat ze vinden dat de kinderen daar nog te jong voor zijn. En reizigers tussen Den Bosch en Bokstol moesten vanochtend wat eerder de deur uit. Dassen hebben onder het spoor bij het dorpje S zitten graven en daardoor kan de rails verzakken. Gistermiddag werd bekend dat het spoor voorlopig niet gebruikt kan worden en daarom moeten reizigers dus omreizen. Balen. En, uh, er zijn ook heel vaak stakingen nu en zo, mm -hmm. dus dat is wel ja, irritant. Ja, daar hoort het bij. Dat kan gebeuren. Oh, je bent wel redelijk gelaten. Ja. Ja. ja. Dat begrip voor die dassen die daar aan het graven zijn. Ja, er zit een natuurgebied bij en uh, dat daar een beurt onder komt, ja, dat kan gebeuren en dan moeten we omreizen. En dat gaat nog wel even duren. Tot volgende week dinsdag rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Bokstol. De NS zet stopbussen in. Het weer nog veel grijs en er trekken buien over het land. Alleen in het oosten en Limburg is het droog. Het 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer alleen vertraging nog bij Alkmaar. Op de N242, dat komt door een storing bij de Leegwaterbrug... De brug is in beide richtingen dicht in de N242 Alkmaar Middenmeer. De vertraging is ongeveer 10 minuten tot een kwartier. Omrijden kan richting Middenmeer via de Ring West en richting Alkmaar via de Ring Noord. Tot zover de verkeersinformatie.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 6.9 ZFM. When you hold me, there's a place I go. It's a different home. na ra na ha Self and center Clarity Till I'm full-grown, full-grown Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the darker ahead if I stay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 Voordat ik thuis ben Als het licht van de laser Verprint je me even En echt, echt Mijn uur het net weg Komt de zon op Wil ik jou weer vergeten Ja, je was die hete man Natuurlijk ja, ben ik wakker door je nu Ben in de Porsche door de polder aan het racen Ik snap je hebt vragen want je hebt me continu Maar ik ben op een manier nu en ben nog even bezig hey, Dus ik hoop maar dat je nu timert en een beetje komt ze die moet Even het even en ik ben bij je en je weet wat we gaan doen Ik zie niet graag dat je helpt en ik heb je liever niet kwaad Maar de seks die erop volgt maakt het stiekem elke keer waar. Ben je wakker? Kan je slapen? Lig je naar je telefoon? It's an all night baby Staying all night -out. no sleep It's about to get crazy 24 hours, body It's an all night -out. let's go in me